Er is veel misgegaan bij de bestrijding van de brand bij bedrijf ChemiePak. Dat schrijft de Inspectie, Openbare Orde en Veiligheid in een rapport. De gemeente Moerdijk en Veiligheidsrisico Midden- en West-Brabant... waren niet goed voorbereid op een dergelijke chemiebrand. Daarnaast is de brand niet goed bestreden... en had de brandweer het vuur gecontroleerd moeten laten uitbranden. Doordat er grote hoeveelheden bluswater zijn gebruikt... heeft het milieu extra schade geleden. De arbeidsinspectie kwam vanmorgen ook met een rapport over de brand. En daaruit blijkt dat hulpverleners gevaar hebben gelopen... doordat ze niet goed waren ingelicht hoe ze de brand bij chemiepak moesten bestrijden. Zo ademden hulpdiensten rook in. En hebben brandweermensen zonder speciale handschoenen... met verontreinigd bluswater gewerkt. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... noemt de uitkomsten van de rapporten zorgelijk... en neemt alle aanbevelingen over. De ING-Bank verlaagt het maximumbedrag dat jongeren tot 18 jaar per dag bij een geldautomaat kunnen pinnen. Dat was 1000 euro en dat wordt nu 250 euro. ING zegt dat daartoe is besloten vanwege het toenemend misbruik van pinpassen. Het gaat vooral om het zogeheten geldezelfenomeen, waarbij jongeren hun pinpas afgeven aan criminelen en hun bankrekening laten gebruiken om geld weg te sluizen. De maatregel geldt alleen voor het pinnen bij bankautomaten. In winkels kunnen jongeren met een IRG pas... hun gebruikelijke maximum van 2500 euro per dag pinnen. Bierbrouwer Heineken heeft in het eerste halfjaar... een netto winst geboekt van bijna 700 miljoen euro. Zo'n 50 miljoen minder dan analisten hadden verwacht. De omzet steeg door de overname van een Mexicaanse brouwer... Heineken waarschuwt voor een minder goede tweede helft van het jaar. Door het slechte weer is de bierverkoop in de zomer ingezakt. En bovendien zijn grondstoffen zoals mout duurder geworden. In Nederland bleef de biermarkt stabiel, deelt Heineken mee. Op de beurs in Amsterdam staat het aandeel Heineken ruim 12 in de min. De Nederlandse scheidsrechter Björn Kuipers fluit de Europese Supercup. Dat heeft de UEFA besloten. De wedstrijd tussen Champions League winnaar Barcelona en Europa League winnaar FC Porto is aanstaande vrijdag in Monaco. De 38-jarige Kuipers staat op de elite-lijst van de UEFA. En leidde vorig jaar onder meer de halve finale van de Europa League tussen FC Porto en Villarreal. Het is de derde keer dat een Nederlandse scheidsrechter de Europese Superclub fluit.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 ANW-verkeersinformatie. Er staan twee files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 2 kilometer. Door een wagen met pech is de linkerrijstrook dicht. Op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijzoord, 4 kilometer. Daar was ook een rijstrook dicht, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. De arbeidsmarkt krimpt fors. We zullen meer moeten werken met minder mensen. Ook uw bedrijf krijgt hier last van.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 De overheidsdatabase waarin uw en mijn telefoongegevens en internetgegevens staan, zijn, is slecht beveiligd, zegt de privacywaakhond. De autoriteit Financiële Markten gaat mystery shoppers inzetten bij financiële dienstverleners. Sinusappels en citroenen, ze groeien nu alleen nog in het zuiden, maar door de klimaatverandering zouden straks zomaar exotische gewassen in Nederland kunnen groeien. Misschien op termijn ook wel bananen. Kijk, als die klimaatverandering de komst zoals die wordt verwacht... Zijn dat allemaal wel producten die op termijn binnen handbereik liggen? En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. Eerst nu naar die onderzoeken over de brand bij Chemiepak. Om 11 uur presenteert de Inspectie voor de Openbare Orde en Veiligheid... het rapport over de Moerdijkbrand op 5 januari. En nou mijn collega Theo Verbrugge, heeft dat rapport al gelezen... weet wat de belangrijkste conclusies zijn. Een paar hoorden we net al van Jan van der Putten. Kun je eens op een rij zetten, Theo? Goedemorgen. Ja, goedemorgen Sven. Nou ja, het is echt een uh, vernietigend uh, rapport. Je kan zeggen dat ze vinden dat de bestrijding van de brand... Uh, chaotisch en ongecontroleerd was. Nou, zullen we het even op een rijtje zetten... als je het hebt over de gemeente en de veiligheidsregio... Uh, Midden- en West-Brabant... die waren niet goed voorbereid op zo'n grote brand. Dat is toch vreemd, zou je zeggen... als je zo'n groot chemisch terrein binnen je grenzen hebt. Zeker. De brandweer, als we daarna gaan kijken... daar is heel veel kritiek op. Ze waren ook absoluut niet goed voorbereid... op dit soort grote chemische branden. Nou, met bestrijding hebben ze te veel bluswater gebruikt. Daardoor is er onnodige schade ontstaan voor de omgeving. Je hebt dat waarschijnlijk vaker gehoord. Er was al kritiek dat ze beter schuim hadden kunnen gebruiken. Maar door het bluswater is er extra schade aan de omgeving ontstaan. En zeggen ze ook, ja, ze hadden het bedrijf toch niet meer kunnen redden. Zo'n grote brand, dan kan je eigenlijk beter zo'n bedrijf... gewoon uh, keurig laten uitbranden. Gecontroleerd uit laten branden, heet dat dan in vaktermen, geloof ik. Dat was veel beter geweest. Nou, als we dan even kijken naar de arbeidsinspectie. Die hebben uh, ook hun rapport zojuist even laten inkijken. En dan kijken we met name naar de hulpverleners. Uh, die hebben extra gevaar gelopen... omdat ze geen goede adembescherming hadden. Uh, er waren 60 klachten van hulpverleners direct na de brand. En in april waren er nog zo'n 10 van over die nog steeds klachten hadden. Dus ja. Je kan toch echt wel zeggen, een uh, vernietigend rapport... Uh, voor zover we dat nu kunnen lezen over de bestrijding van de brand uh, ja, in Moedijk. Vaarden op alle fronten dus, met als ja. gevolg dat uh, mensen groter gevaar, de hulpverleners... brandweermensen bijvoorbeeld, groter gevaar Onnodig hebben gelopen. Onnodig gevaar hebben gelopen, ja, inderdaad. Ja. Um, maar de vraag is hoe dit kan. Ik bedoel, ja. als je weet dat er een chemische fabriek in je uh, gemeentegrenzen staat... of in je provinciegrenzen, dan uh, heb je toch een rampenplan. We, we zijn de afgelopen twintig jaar met niks anders bezig geweest. Absoluut, zakker. absoluut. dus ik uh, straks uh, na de persconferentie van uh, het rapport... zit de veiligheidsraad... Uh, hier en de gemeente Moerdijk, burgemeester Mans, die vervanger, is daar... Ik ben heel benieuwd wat die gaan zeggen. Dat inderdaad een gemeente en een veiligheidsregio... onvoldoende voorbereid is op dit soort grote branden. Wat je min of meer zou kunnen verwachten... als je zo'n groot, groot chemisch industrieterrein in je grenzen, binnen je grenzen hebt. En zeker burgemeester Mans, want die was burgemeester van Enschede... toen daar de vuurwerker aan plaatsvond. Ja, hij is wel na deze brand daar in Moerdijk terechtgekomen. Dat moeten we natuurlijk wel bijzetten. Hij heeft kunnen kijken wat daar in de voorbereiding... allemaal misschien niet in orde was. Dus. Zeker. Dus falen op alle fronten van de overheid van de brandweer... verkeerde aanpak niet voorbereid... Met Grotere gevaren voor het bussend personeel. Ik kan er niet meer over zeggen, Sven. Straks om 11 uur over 50 minuten, dus, presenteert die commissie de, um, de onderzoeksgegevens definitief. En dan horen we je vast weer terug. Dankjewel, Theo. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. De centrale databank, waarin alle telefoonaanbieders de bel- en internetgegevens van hun klanten moeten bijwerken, is slecht beveiligd. Blijkt uit een geheim rapport van justitie dat in handen is van de privacywaakhond Bits of Freedom. Reo Zenger, goedemorgen. Hey, goedemorgen. U bent van Bits of Freedom. Wat is de meest zorgwekkende conclusie in dat rapport? Nou, uit dit rapport blijkt dat deze databank heel slecht beveiligd is. Dus de, het gaat hierbij om, bijvoorbeeld om de viruskenners. En de viruskenners worden niet goed bijgewerkt. Waardoor uh, die viruskenners niet altijd meer de laatste virussen kunnen detecteren. Juist. Uh, en wat voor een gegevens staan daar dan precies in? Nou, dat is een gigantisch grote databank. Daar zit bijvoorbeeld mijn telefoonnummer in, die is gekoppeld aan mijn naam. Daar zit bijvoorbeeld ook uh, mijn gegevens over mijn internetverbinding in en bijvoorbeeld mijn e-mailadressen daarin. En die zijn allemaal gekoppeld aan mijn naam. Ja. En dat is niet alleen de mijne, maar van alle Nederlanders eigenlijk. Burgerservice nummer? Het burgerservice-nummer zit er niet in, maar om een, een idee te geven van de grote... het gaat erbij dan bijvoorbeeld alleen al om 50 miljoen telefoonnummers die daarin zitten. Juist, met, met andere woorden de gegevens, dus niet je belpatronen en niet je internetgebruik wordt daar opgeslagen... maar wel wie je bent met de IP-nummers, uh, uh, ja. je telefoonnummers. En waarom is het zo erg en bedreigend als mensen daarbij uh, kunnen? Uh, nou ja, uh, het lijkt mij dat uh, persoonsgegevens gewoon heel goed beveiligd moeten worden. Ja. En zo'n databank met uh, zoveel gegevens erin, dat is natuurlijk gewoon aantrekkelijk voor bijvoorbeeld nou ja, e-mailadressen. Zo'n grote um, hoeveelheid aan e-mailadressen is natuurlijk gewoon interessant voor bijvoorbeeld spammers. Ja. En bijvoorbeeld mensen die hun uh, telefoonnummer geheim willen houden... die hebben ook liever niet dat hun, ge dat hun telefoonnummer op straat komt te liggen. Nee, dus aan de ene kant uh, maken wij ons grote zorgen over... Uh, uh, bel-me-niet-registers, althans daar besteden we veel aandacht aan... en doen we veel moeite voor om te zorgen dat je niet plat wordt gebeld... door allemaal commerciële aanbieders. En aan de andere kant zijn die gegevens dus eigenlijk vrij toegankelijk. Ja, en zeker ook als je bedenkt dat uh, de virusscanners niet up-to-date zijn. Terwijl dezelfde overheid uh, ons als uh, burgers aanraadt om de laatste virusscanner-updates altijd bij te werken. En als het ja. even kan, automatisch. Ja. Het is natuurlijk gek dat de overheid dan vervolgens zelf voor een eigen grote databank dat dan niet doet. Ja, Goed, uh, ik denk meteen aan mensen die identiteitsfraude willen plegen. Dus als ik me wil uh, voordoen als iemand anders... dan helpt het me enorm als ik ook het IP-adres, het e-mailadres... het telefoonnummer, het adres en de hele uh, bliksemse bende heb, zou ik maar zeggen. Ja, dat soort dingen. Meestal zijn um, NAW-gegevens op zichzelf niet voldoende... om identiteitsfraude mee te plegen. Maar um, als je iemands adresgegevens hebt... helpt dat natuurlijk wel in het verzamelen van alle gegevens... die je nodig hebt om identiteitsfraude te doen. Ja. Wie is hiervoor verantwoordelijk? Uh, nou, de databank valt onder het beheer... van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dus ja. zij zijn daarvoor verantwoordelijk. Minister Opstelte dus? Ja. En uh, weet hij dit? Um, ja, want dit is een uh, rapport wat opgesteld is, um, wat hij heeft moeten opstellen, um, uh, dat is een opdracht uit de wet voor hem. Ja. Dus uh, je mag veronderstellen dat hij dit weet. Maar, en, het, uh, hoe, hoe oud is dat rapport, als ik vraag? mag? Uh, dit rapport is uit, uh, juni, zeg mijn hoofd, uit juni van dit jaar en dat wordt eigenlijk ieder jaar opgesteld. En uh, ieder jaar blijkt er heel veel mis te zijn met deze databank. Ja. Dus uh, je mag verwachten dat de minister hiervan op de hoogte is. Nou, in juni was nog niet heel Den Haag met vakantie, toen was het recess nog niet aangebroken. Dus ik zou zeggen dat je dit ook naar de Kamer had kunnen sturen. Ja, en dat gebeurt eigenlijk nooit. Um, het rapport wordt um, uh, eigenlijk nooit gepubliceerd. En we vragen daar gewoon ieder jaar uh, om met een uh, beroep op de wet openbaarheid van bestuur. Ja. En pas dan wordt het uh, rapport openbaar. Goed, uh, u maakt het nu zelf openbaar, zonder een beroep op de wet openbaarheid bestuur, neem ik aan dan? Nee, dat is in dit geval ook met... We hebben dat rapport gekregen van het ministerie na, met een uh, beroep op die wet. Ja, dan hadden ze het net zo goed naar de Kamer kunnen sturen, want nu weet iedereen het ook. Ja, dat klopt. Ja. Dus wat moet er nu gebeuren? Nou, wat er nu zou moeten gebeuren is natuurlijk gewoon op de korte termijn... dat die uh, virusscanner-updates gewoon goed worden geregeld. En dat de beveiliging van die databank in het algemeen gewoon uh, op orde komt. Uh, een ander ding is bijvoorbeeld uit de rapporten blijkt dat er um, uh, de bevragingen door de opsporingsdiensten heel vaak uh, niet goed gaan, dus dat de politie zelf de wet overtreedt. Nou, het is gewoon echt gewoon een vereiste dat dat nu gewoon uh, op, orde kom, op orde wordt gebracht en dat de politie ook gewoon de wet gaat volgen met dit hier. En op de langere termijn zou ik zelfs willen zeggen: uh, laten we van deze databank afkomen, want uh, uh, als de overheid het niet goed kan beveiligen en dat is gewoon bijzonder lastig met zoveel gevoelige gegevens. Dan moeten ze zo'n databank gewoon maar niet willen. Werkt u samen met de College Bescherming Persoonsgegevens? Um, daar hebben wij contact mee. Dat, ja. Ook over dit onderwerp? Um, nee, er zijn niet op dit moment contacten met het CBP hierover. Misschien zou u dat moeten doen, want over ja. het algemeen is de minister... iets gevoeliger nog voor kritiek van het College Bescherming Persoonsgegevens... dan voor u? Um, al is ja, alleen maar omdat uh, hij ongeveer op zijn eigen departement zit. Nou ja, op de toren daarnaast in het gebouw van Middellandse Zaken. Het CBP heeft uh, eerder dit jaar al een heel uh, gevoelig rapport uh, gepubliceerd... waarin blijkt dat, of waar ook weer uit blijkt dat de politie bijvoorbeeld... uit nou, 9 van de 11 bevragingen van die databank gebeuren... niet volgens de regels... Ja. Um, en helaas heeft de minister daar ook nog niet al te veel mee gedaan. Nee, goed. Nou, Het wachten is dus op een reactie van de minister opstelte, en die moet wat u betreft snel actie ondernemen om dit allemaal beter te maken. Gaan we ja. aanpakken, hoor ik hem al zeggen. Ja, <laughs> ja ik dank u zeker. Graag gedaan. Test, test. Vijf jonge radiomakers. Alles was plak, het is zweter. Eén kans. En Een beetje uitgescholden voor dikke koel. En um, wat deed u dan? Zijn het blijvertjes? <laughs> en waarom niet? Oordeel zelf. Wij hebben nu misschien wel wat te vroeg gepikt. Deze week in Goedemorgen Nederland, de masterclass. Was dat het? Dit is het. Oké. Okay. <laughs> ja, de hele week hoort u reportages van vijf jonge radiomakers... die onder onze begeleiding de kans krijgen om een radioreportage te maken. Het aantal wijngaarden in Nederland neemt met rassenschreden toe. Hoe komt het dat voorheen exotische producten steeds beter gedijen in Nederland? Lennart Royakkers zocht dat uit.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 De derde aflevering was dat in het kader van de Dirk van Egmond... masterclass radioverslaggeving vernoemd naar de begin 2008 overleden eindredacteur van de KRO Radio 1-redactie. Morgen in de masterclass op bezoek bij de inburgeringscursus. Jongen. meisje, me me me me Homo. Oh. Uh, lesbien. Nee. Een, uh, hetero. <laughs> hetero. hetero. Ja? Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen KRO.nl Straks, de Autoriteit Financiële Markten gaat anoniem op pad bij financiële dienstverleners. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. Een ochtendhumeur dat mij wekenlang ochtenden, middagen, avonden en nachten teisterde... en uitgroeide tot een syndroom, het syndroom van de Sint Goedelen... komt nog steeds terug in mijn nachtmerries. Het begon op... Een dag in december, even denken, 1960. Ik stond als een van de radioverslaggevers buiten bij de Sint-Goedele-kathedraal in Brussel. Die ochtend was het steenkoud. Wat deed ik daar? Met collega's zou ik het huwelijk beschrijven dat koning Boudewijn ging sluiten met ene Fabiola. Er kwam geen Belg op straat om het te zien, want de zwart-wit televisie zou het uitzenden. Dat was een soort primeur. En toen gebeurde het. De bruid werd onwel. Ze moest op haar nuchtere maag ter kerken en daar had ze, om met de Nederlandse filosoof Joling te spreken, de kracht niet voor. Oponthoud, veel oponthoud. In mijn koptelefoon zei mijn chef dat ik me maar uit moest putten over wat ik zag. Maar ik zag niet veel bij die Sint Goedelen. Een erewacht waarover langzaam een ijslaag gleed, een officier met ijspegels in zijn snor. En intussen keek de machtige Sint Goedelen ijskoud op ons neer. Er was een uitvlucht voor mij. Ik kon het woord geven aan de verslaggever in de kathedraal. Dat was Ben Brans van de KRO. Maar ja, na een keer of vier had Ben zowel de komende dienst... als de geschiedenis van de kathedraal toch wel verteld. Dus mocht ik buiten weer. Mijn zinnen werden steeds korter en stotend uitgebracht. Plotseling besefte ik dat ik geen voeten meer had... maar een paar vaderlandse... Koude poten, zoals mijn Rotterdamse grootvader, die havenarbeider was geweest, eens zei. Die poten voelden als stompen. Ik stampte ermee. Hoor ik daar paarden aankomen, informeerde de chef in mijn koptelefoon. Ik brieste iets terug. Het onwelzijn van Fabiola werd overwonnen, misschien met een klein boterhammetje. Daar waren ze. Tijdens de dienst kwamen er zwaar enige Belgen koffie brengen... Aan ons daarbuiten, de buitenkerkelijke en zelfs cognac. Het afreizen van de stoet hebben we buiten dan ook wat vrolijker beschreven dan het binnenkomen. Hoe ik thuis kwam in Nederland weet ik niet meer. Ik moest meteen naar bed. Mijn vrouw schrok. Waar zijn je voeten, zei ze. Gelukkig was er ook toen al het goede personeelfonds van de Nederlandse omroep. En dat stuurde mij direct twee nieuwe voeten. Vaderlandse Warme voeten. En die doen het nog steeds. Koosposterbaar, morgen het ochtend van Henk Spaan. On tu sais. On ne croit plus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 Een stukje van bang, bang, bang was dat van Claire Dinamur uit Frankrijk. Want er is nieuws om zeven minuten voor half elf. De kolencentrale van Essent in de Eemshaven mag niet worden gebouwd. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de vergunningen vernietigd. Die vergunningen waren in 2008 verleend door de minister van Landbouw... en de colleges van gedeputeerde staten van Friesland en Groningen. En een deel van die centrale staat er al. Maar volgens de Raad van State is er niet goed genoeg gekeken... naar de mogelijk nadelige gevolgen van beide vergunningen... voor de beschermde natuurgebieden die bij de Eemshaven liggen. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Jan van der Putten was dat blijf rustig zitten, Jan, want je mag zo hier. Goed, wij gaan intussen door met de autoriteit Financiële Markten. Want die gaat een nieuw middel inzetten om het toezicht op de financiële markten nog grondiger aan te pakken. De zogenaamde Mystery Shopper. Martijn Pols van de AFM, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, een Mystery Shopper? Nou, ja, Het laat zich het beste uh, omschrijven, denk ik, als dat wij als toezichthouder, uh, als AFM, in de huid van de consument kruipen. Ja. En wij ons niet uitgeven voor toezichthouder. Maar uh, ja, de rol aannemen van een consument. Ja, dus een soort van lock end Ja, zo zou je het uh, kunnen omschrijven. Uh, wij denken dat je gewoon als consument beter een gevoel krijgt bij hoe financiële ondernemingen omgaan ja. met de consument in het algemeen. Ja. En uh, dat zal anders zijn dan zoals we nu tot op heden altijd gebruikelijk was, uh, bij ons aankondigen als AVM. Ja, hoe herken je de Mystery Shopper? Uh, niet, als het goed is. Juist, dus die gaat niet keurig in pak en das zoals die bij jullie gebruikelijk is... maar gewoon in de spijkerboek en een ruitje is overhemd of zo naar, uh, naar een bank. Nou ja, ik zou daar heel flauw op kunnen antwoorden... dat we daar natuurlijk ook geen mededelingen over doen... omdat we dat ook <laughs> geheim zouden willen houden. <laughs> um, maar je kunt ervan uitgaan dat, uh, dat de mystery shoppers... die namens de AFM uh, dit werk zullen gaan doen... Ja. Uh, natuurlijk zo goed mogelijk als consument uh, herkenbaar zullen zijn... en niet herkenbaar zullen zijn. Jullie gaan als het ware undercover? Ja, dat, uh, dat, dat, dat is ook een term die je daarbij uh, zou uh, kunnen gebruiken. Ja. Uh, daar past eigenlijk wel uh, een opmerking bij... dat wij niet undercover kunnen... Um, dat is natuurlijk wat de politie doet. Die, ja. die, die, die, die, die, die mogen misschien meer, die hebben opsporingsmogelijkheden... die kunnen afluisteren. Wij zijn een toezichthouder. Ja, maar ik vraag het expres omdat de politie ook niet alles mag. Precies. Uh, en, uh, en dat, um, laten we zeggen, onder valse voorwenselen uh, ergens langs gaan... dat dat toch ook tamelijk grote juridische problemen kan opleveren. Ja, de, de politie mag dat inderdaad niet. Wij mogen dat dan al helemaal niet. Nee. Ik wou zeggen, wel onze, onze bevoegdheden zijn wat dat betreft nog beperkter... dan een opsporingsbevoegdheid uh, die de politie bijvoorbeeld heeft... Ja. Uh, wij moeten dit ook buitengewoon zorgvuldig doen. En uh, dat, dat zullen we iedere keer, als we dit middel overwegen in te zetten... Ja. zullen we daar een hele uh, duidelijke juridische afweging in moeten maken. Of dit proportioneel is, ja. of dit zorgvuldig genoeg gebeurt. Ja. En, en, en zeker uh, wat wij ook niet mogen is, is uitlokken. Dat, uh, dat, dat, dat spreekt voor zich. Nee, maar de vraag is, wanneer zet u dat middel dan in? Nou, dat middel zetten we in uh, op het moment dat wij denken... dat we daar uh, het snelste en het meest effectief... Uh, eventuele misstanden uh, bij financiële ondernemingen mee kunnen aantonen. Tot op heden is het zo dat wij vaak informatieverzoeken doen... die uh, weliswaar verplicht zijn om na te volgen. Dat duurt altijd even, daar zitten ook juridische termijnen aan vast. Uh, met dit middel denken we ook sneller... bijvoorbeeld op basis van signalen die wij van consumenten krijgen... sneller zelf een gevoel te krijgen bij wat er mogelijk mis is... bij. Uh, bij een financieel dienstverlener, bij een bank, bij een verzekeraar of, of bij welke aanbieder van, uh, van financiële producten dan ook. Ja, met andere woorden, als u gewoon netjes opbelt of even langskomt voor een uh, afspraak namens de autoriteit Financiële Markten, dan zegt u: dan krijgen we niet alle gegevens boven water. Dus eigenlijk zijn die financiële instellingen dan dus tegen u niet eerlijk genoeg? Nou, ik denk dat wij alle informatie krijgen. Het is sowieso verplicht om uh, mee te werken aan een informatieverzoek. Ja. Uh, wat je niet meekrijgt is hoe daadwerkelijk bijvoorbeeld... een adviesgesprek is gegaan met, uh, met een consument. Dat moet vastgelegd worden, dat ligt in een dossier. Vaak kunnen wij dan zo'n dossier onderzoeken... En, en naar aanleiding van die dossiers conclusies trekken. Ja. Um, maar het kan ook voorkomen dat op papier niet helemaal duidelijk is wat er misgaat. Maar wij wel heel veel signalen hebben dat er uh, sprookjes worden verteld, ja. verkeerd advies wordt gegeven, ja. misleidende informatie wordt gegeven. Al dat soort zaken. Ik denk dat je dat het beste meekrijgt als je zelf aan tafel gaat zitten of zelf aan de telefoon gaat zitten om, om te luisteren hoe bepaalde producten uh, verkocht worden. U moet bijvoorbeeld ook denken aan Illegale beleggingen, of, uh, waar we in het verleden helaas een paar voorbeelden van hebben gezien. Mensen die overgehaald worden om geld te storten op een, uh, op een rekening. Omdat het zogenaamd geïnvesteerd zou worden in, in vastgoed ergens ja. ter wereld. Ja. Dat, dat, dat, dat soort partijen, die, daar willen we ook zo snel mogelijk ook mee, bij meeluisteren. Of daar mogelijk sprake is van, uh, van verkeerde praktijk. Maar is dat geen uitlokking dan? Uh, nee, als je gewoon uh, je uh, gedraagt als een consument. En, uh, dan mag het. Dan, dan, dan mag het, dan ja. kan het. Uh, je, met inachtneming van, uh, van de van voorwaarden de zoals we die zelf ook uh, hebben gesteld voor onszelf. Goed. Zorgvuldig, proportioneel. U heeft uh, dan een proef achter de rug, hè? Ja, dat klopt. En wat kwam eruit? Um, we hebben onderzocht of uh, financieel dienstverleners... de adviseurs, de verzekeringsadviseurs en de hypotheekadviseurs... Uh, voldeden aan de regel dat zij uh, bij het begin van een adviesgesprek... hun dienstverleningsdocument uh, aan de klant geven. Het ja. is een buitengewoon belangrijk uh, document waarin bijvoorbeeld staat... wat gaat advies kosten, ja. wat voor advies kun je krijgen. Ja. Dat hebben wij bijvoorbeeld ook zelf al gevraagd aan de, aan de dienstverleners. Daar kwam uit dat 97% zei dat goed te doen... Ja. Wij zijn uh, zelf met de mystery shoppers uh, uh, adviesgesprekken aangegaan, gekeken of wij op tijd dat document kregen. En dat, uh, dat bleek in uh, 85% van de gevallen uh, uh, ook het geval. Juist, met andere woorden, dat is dan een bevestiging van de uh, aangetoonde praktijk, zal ik maar zeggen. Laatste vraag, korte antwoord. Uh, wanneer gaan de eerste mystery shoppers officieel op pad? Uh, daar gaan we geen mededelingen over doen. <laughs> Was ik al bang voor. Ik dank u wel, Martijn Pols van de AFM. Altijd. Het is half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op kro.nl. Zometeen na het nieuws. Primetime, ergens in Nederland staat een hele grote gele autobus. En daarin zit Ebru Oemar. Goedemorgen. Ergens in Nederland, goedemorgen is Soetermeer vandaag. We gaan het hebben over de woningprijzen zometeen. Want die woningprijzen die dalen dit jaar 2 En dat is nog maar het begin, want volgend jaar wordt het nog veel erger. Dan gaan we naar 2,5 Maar de vraag is hoe erg dat is. Nou ja, alleen als je verkoopt is het erg lijkt me. Maar we gaan eerst naar het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De kolencentrale van Essent in de Eemshaven mag niet worden afgebouwd. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de vergunningen vernietigd. Die vergunningen waren in 2008 verleend aan Essent. Helene Ekker heeft een begin van een studie gemaakt van die uitspraak. Uh, Helene, waar komt die uitspraak van de Raad van State over die kolencentrale op neer? Uh, nou komt erop neer dat de, de, de huidige vergunningen die RWE Essent had voor het bouwen van die centrale... dat die vergunning vernietigd is. Dat is het eigenlijk heel in het kort. Het zegt nog niks over de uiteindelijke bouw van die centrale. Want um, er kan nou eenmaal nog een nieuwe vergunning worden aangevraagd. Uh, uh, de reden dat deze huidige vergunning is vernietigd... is um, dat niet meegenomen is wat de eventuele gevolgen voor de haven zullen zijn. Dat is in ieder geval een heel belangrijk onderdeel. De milieuaspect ervan. Milieu van. Ja. Ja, ja. En dat ding staat er al voor een deel, hè? Ja, daar is al uh, volop aan gebouwd. En uh, dat gaat ook echt om heel veel geld. Uiteindelijk moet die centrale gewoon miljarden kosten. Ja. Dus het gaat echt om veel geld. Ja. Maar goed, eens kijken wat er nu mee verder gaat gebeuren. Dank je wel voor, uh, voor die eerste toelichting. Over dat niet uh, verder kunnen gaan met het bouwen van die kolencentrale tegenslag, dus voor Essent. Verder uh, nog ander nieuws. Er is ook veel misgegaan bij de bestrijding van de brand bij chemiepak in Moerdijk. Dat schrijft de inspectie Openbare Orde en Veiligheid in een rapport. De gemeente Moerdijk en de veiligheidsrisico uh, Regio Midden- en West-Brabant, die waren niet goed voorbereid op een dergelijke chemiebrand. En die brand is ook niet goed bestreden. En de brandweer had het vuur Gecontroleerd moeten laten uitbranden, staat in die rapporten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANDB Verkeersinformatie. Er staan twee korte files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 2 kilometer. En de A12 Arnhem richting Utrecht voorknopend grijze wordt 3 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Premtime. Met Ebro Oemer. Goedemorgen, luisteraars. Mijn naam is Ebro Oemer en we hebben een probleem in Nederland. Althans, huizenverkopers hebben een probleem. De prijzen zijn achterlijk hoog en de huizenkopers die hebben het probleem dat ze niet kunnen betalen. De huizenverkopers raken ze aan de straatvinder niet kwijt. Vraag en aanbod is er allebei, maar op de een of andere manier komen beide partijen niet nader tot elkaar. Toch waren de huizen in juli van dit jaar goedkoper dan in juli vorig jaar. En zijn er mazzelaars die sinds augustus geen overdragsbelasting meer hoeven te betalen. Huizen kunnen goedkoper en zullen goedkoper worden. De verwachting is dat de prijzen de komende jaren nog meer zullen dalen. Onze stelling van vandaag is huursubsidie, hypotheekrenteaftrek, sociale woningbouw houden de prijzen kunstmatig hoog. Laat maar instorten die huizenmarkt. De spelregels van onze bakstenen bubbeluitzending blijven onveranderd. U kunt met ons meepraten en doet u dat ook vooral... door te bellen met 0800-1121... mailen naar Premtime, ntr.nl... of twitteren naar apenstaartje, Premtime Radio 1. Laat me weten of u huizen wilt kopen, verkopen... en hoeveel moeite u dat kost of wat u ervoor betaald heeft. Welkom bij Premtime. Ik heb bij mij in de bus Ruud Pi. Piai... Rustige zaken, willen we, een rustige, rustige omgeving willen wij uh, opzoeken. Ik, ik vond het vrij rustig. Ik kwam koeien tegen onderweg hier naartoe. Maar... Precies. Dus... Jawel, dat klopt, wel, dat klopt wel. En Het woonhuis wat ik dan op dit moment te koop heb staan... ligt ook vlak aan de rand van Zoetermeer. Ja. Dus je hebt wel een klein beetje dorpsgevoel. Maar nog niet het echte dorpsgevoel zoals wij dat vroeger gewend waren. Omdat we zelf uit een uh, veel rustiger streek op de Heuvelrug uh, gekomen zijn. En uh, heeft u een ander huis? Nee, nog niet. Bent u al aan het kijken naar andere huizen? Dat wel, met een schuins oog. Want uh, we willen toch eerst ons huis kwijt. Hoeveel kijkers heeft u al gehad? Nou, ik denk een stuk of tien in het jaar. In hele een jaar, jaar. tijd? Ja, ja. Dat is niet zo heel erg veel. Nee, daarom. Heeft u ook een bot gehad? Nee, dat zelfs nog niet. Het was alleen nog maar kijken, oriënteren. Het enige wat je dan hoort is van... ja, we moeten zelf eerst ons huis kwijt. Ja. En dan kunnen we weer verder gaan zoeken. Dan kunnen we wat meer gaan concretiseren. En wat nu? Wachten. En hoe lang eventueel wilt u de prijs nog wachten? verlagen. Hoeveel, hoe lang wilt u nog wachten? Nou, niet zo erg lang. En daarom heb ik al met de makelaar gesproken om de prijs te laten zakken. Wat kost het huis nu? Op dit moment is de vraagprijs 335.000 euro. En u bent nog niet gezakt? Vanaf het, uh, al een jaar is dit nee, de prijs? precies ja. En naar welk bedrag, aan welk bedrag denkt u nu? Nou, 10.000 tot 15.000 euro minder. Is zo'n klein verschil, zal dat al wat uitmaken, denkt u? Ja, het is 3, 3, 3, ongeveer 3 procent, denk ik zo'n beetje. Ja. En dan en moet er nog een onderhandelingsmarge op, natuurlijk. Exact, want zit er Uiteraard zit daar natuurlijk wel wat, wat marge op, ja. ja. ja. En hoe, um, wat denkt u, zal dat effect hebben? Dat mag ik hopen, ja. En anders gaan we nog lager. Op een bepaald moment, als je wil verkopen, dan zou je toch... Uh, je moet te conformeren aan de markt. En nou, als... wil ik toch even heel, heel bot zijn. U heeft het huis 25 jaar geleden gekocht. Ja. gekocht. Dat zal nog geen 300.000 gulden nee, kosten. Nee, hebben. Nee, nee, bij lange na niet. Nee. Nou, oké. Okay. Maak er 150 van. Misschien iets meer. Dus u, u wilt misschien wel echt de hoofdprijs ervoor ja, pakken? Ja, precies. Ja, ja. Zoals uh, de meeste uh, de huizenverkopers dat zouden willen. Ja, natuurlijk. dat is toch een beetje uh, van de zotte. Je wilt van je huis ja. af. En niemand, iedereen is maar zo inhalig en wil zoveel winst ja, op zijn dat klopt, huis ja. pakken. Ja. Maar daarnaast wil je ook nog... Ja, je kan dat ook doen, omdat je marktconform uh, werkt. Hè? Maar er wordt niet gekocht, er wordt nee. niet geboden. Dus nee. is het niet marktconform, exact. denk ik dan. Exact. Dus zo... De toekomst moeten leren dat we nog meer zouden moeten zakken. Heeft u zich niet rijk gerekend stiekem? Nee hoor, dat heb ik er helemaal niet. Heeft uw makelaar u niet rijk laten rekenen? Uh, dat denk ik ook niet. Nee. Dat doen ze meestal. Nee, nee. Ik denk hè? dat hij heel realis realistisch is. Ja, dat zou kunnen misschien wel, maar daar ben je zelf natuurlijk ook nog bij. Hè? Je ja. kijkt in je eigen omgeving wat de huizen doen, welke huizen te kopen zijn, hoe ze eruit zien. Hoeveel huizen staan te kopen in uw buurt? Nou, behoorlijk veel. Dat komt omdat de woningbouwvereniging de verhuurde huizen die ze ongeveer zo'n 25 tot kleine 30 jaar in bezit gehad hebben... nu gaan verkopen. En wat voor prijzen vragen zij, zij voor een soortgelijke woning? Voor de normale woning, maar zeggen drie woningen vragen ze zo'n ja. 260.000 euro. En dat lijkt op uw appartement, op uw woning? U heeft een huis, dat ja, zijn appartementen. Ja, ja. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat zijn huizen. Zijn dat zijn huizen. huizen. Ja, ja. Daar zit een groot verschil in tussen 260 en 330. Ja, dat, koopt, ja. dat is zo. Dat is zo. Wow. Maar het houdt ook in... Uh, het huis heeft een, mijn huis heeft een behoorlijk grote tuin. Ja. En dat is, dat is een, een preet ten opzichte van de ja. huizen die nu allemaal te koop zijn. Want die zijn met allemaal kleine tuinen. Ja. Dus je moet wel iemand hebben... Kijk, je, ver, je verkleint je, markt ermee, je eigen markt mee, door uh, zo'n grote tuin te hebben... Want een heleboel mensen zeggen, ja, maar ik wil niet in die tuin investeren. Geld inbrengen. Mensen weten niet wat ze tekortkomen. Ja. Dank u wel. U blijft nog even bij ons in de bus zitten. We gaan zo meteen verder praten. Maar er is een hele grote zwarte goeroe uit de Belmer. Die zit nu in de Verenigde Staten. Maar zelfs vanuit de Verenigde Staten heeft hij nog iets te melden vandaag.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 Onze stelling van vandaag is huursubsidie, hypotheekrenteaftrek, sociale woningbouw. Ze houden allemaal de prijzen kunstmatig hoog. Laat maar instorten die huizenmarkt. Wilt u met ons meepraten? En ik wil dat graag dat u ons belt, mailt en twittert. Doet u dat vooral door te bellen met 0800-1121. U kunt mede naar premtime.ntr.nl. Of twitteren naar Apenstaatje Premtime Radio 1. Ik heb uh, nog twee gasten in de bus en dat zijn Peter Boelhouwer. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Woningmarkt aan de TU Delft. Ik wist niet dat er bestond zo'n vakgroep. Ja, nee, er zijn heel veel mensen werkzaam, dus dat betreft... Uh, ja. en we zijn al 25 uh, jaar bezig op dit terrein, dus... Het is jammer dat je dat niet gemerkt hebt, maar... Ja, okay. ja, ja, ja goed, ik, ik ben ook maar een uh, Rotterdams ja. bedrijfskunde mei. iets anders. Woningbouw, Delft, dat is toch... Ja, ja. Je dat, uh, Kun er iets bij bedenken. Hè. Ja, je moest heel slim voor zijn voor Delft. En ik heb ook hier Marco van Noord, algemeen directeur van FPN Groep, Makelaars. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik uh, begin even uh, met u, meneer van Noord... Hoeveel huizen staan er te koop in Zoetermeer? Ja, op dit moment uh, hebben we de magische grens van 1500 uh, geslecht uh, afgelopen week. Is dat veel? Want hoeveel koopwoningen zijn er in Almere? Almere, Amsterdam, waar zijn we? Zoetermeer! Zoetermeer? Nee. <laughs> Sorry, we zijn in Zoetermeer, luisteraars. <laughs> in Zoetermeer uh, 55.000 uh, woningen, waarvan 27.000 koopwoningen. 27.000 koop, zo, dat is um, 5% koop. Uh, op dit moment wel, ja, klopt. En dat, uh, dat, groeit, uh, dat groeit, omdat uh, ja. toch wel blijkt... dat de mensen graag eerst hun woning willen verkopen... voordat ze iets anders kopen. En uh, Zoetermeer uh, zich ook kenmerkt door het feit... dat wij de grootste uitstroom uh, van jongeren in Nederland hebben. Uh, Zoetermeer heeft demografisch een heel mooie uh, uh, zeg maar opbouw. Alleen uh, op het moment dat de jongeren zo'n beetje 18 tot 23 jaar uh, zijn... Dan uh, gaan ze naar de universiteitssteden in, in uh, Den Haag, uh, Rotterdam, Utrecht, Leiden. En het gevolg daarvan is dat uh, ja, de doorstroming op die huizenmarkt... Uh, wat beperkt wordt in Zoetermeer op dit moment. Ja. En uh, de gemeente doet daar uh, op dit moment wel van alles aan. En wij als, uh, als beroepsgroep ook. Wat is de gemiddelde verkooptijd van een woning hier? Ja, De gemiddelde verkooptijd ligt uh, boven de 160 dagen inmiddels. Dat, is, dat uh, is vier maanden? Nee, vijf maanden. Vijf maanden, ja. Dat gaat richting de 180 dagen al. Het lijken wel zwangere getallen dit. Die denken ook in weken, maar doen we ze gewoon even maanden. Dan zijn het dus vijf maanden. Vijf tot zes maanden, ja. Oké. Okay. En de gemiddelde verkoopprijs? De gemiddelde verkoopprijs, die, uh, ja, die is hier conform het landelijk gemiddelde. En die Eén gezinswoning tussen de 200.000 en 250.000 euro. Um, en de, de appartementen um, ongeveer tussen de 125.000 en 150.000 euro's voor starters. Ik heb een beller aan de telefoon. Meneer de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. U had er ook een mening over. Wat vindt u van die ja. huizenprijzen? Veel te hoog. Bent u op zoek op dat... naar een woning? Nee hoor. Ik okay. heb vroeger op de handelsschool geleerd... o goed schrijf je af in 50 jaar. Ja. Dus het wordt steeds minder waard. Maar mensen denken dat hun huizen steeds meer waard worden. En dat geeft dus een, uh, een vals beeld. En daarmee rekenen ze zich rijk. Is het niet anders, zei. meneer De Jong? Je betaalt het af in 50 jaar. Niet je schrijft het af in 50 jaar. Afschrijven in 50 jaar. onroerend goed verouderd. Net als een auto die is na 10 jaar ook niet veel meer waard. Meneer Boerhouder, dank u wel meneer de Jong. Oké, okay, dag. Je schrijft het af in 50 jaar, je huis, dus het moet goedkoper worden. Nou ja, een sociale huurwoning wordt gemiddeld inderdaad in 50 jaar afgeschreven. Een koopwoning vaak in 30 jaar, hè. We een hypotheek van 30 jaar. Maar goed, als je je woning goed onderhoudt, is toch wel het idee dat die waardeontwikkeling doormaakt. En die is toch wel minimaal gelijk aan de inflatie. Dat heeft ook... De geschiedenis is geleerd, dus dat je vanuit mag gaan dat je woning nog wat waard is, dat is wel reëel. Dus je hoeft hem niet helemaal af te schrijven, dat is, dat is niet, uh, niet correct. Maar de prijzen zijn te hoog. U noemde ja. net het bedrag van uh, meneer van Noord noemde het bedrag van noemde bedrag 200 tot 250.000 woningen voor een eengezinswoning. Ja. Uh, modaal inkomen ja. kan dat niet meer nou, betalen? Dat, daar zit een van de problemen. Je ziet dat uh, de voorwaarden waaronder je hypotheek kunt krijgen, die zijn uh, aangescherpt. De, de rente is opgelopen. En het zal u ook niet ontgaan zijn dat we te maken hebben met een economische crisis. Nou ja, dat maakte dat het voor kopers gewoon heel lastig is om die prijzen nog langer te betalen. Met name voor starters. Als je een gemiddelde woning van zo'n rond de 2,20, 2,40 pakte... Dan heb je toch gauw twee keer model inkomen nodig. Nou, dat is voor... Dan hou je niks meer over ook. Nou ja, dat, dat mag je dan lenen. er wel wat ja. over natuurlijk. Maar dat, dat kunnen mensen vaak niet eens lenen. Dus er zit echt een probleem aan de onderkant. Waarbij ja, het, het, het in toenemende mate lastig is voor mensen om in te stromen. En het tweede probleem is dat, ja, dat kopers niet, niet bereid zijn of niet, niet inzien... Dat toch een lage prijs moeten vragen want ja onderzoek van de NVM heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat mensen die hun huis te duur uh, in de verkoop zetten uiteindelijk ook duurder uit zijn en dat het heel lang duurt dus je moet ja er moet een nieuw prijsevenwicht komen ja en dat en dat dat zal natuurlijk uh, dat kost tijd en daar moeten mensen aan wennen en heel veel mensen hoeven natuurlijk niet te verhuizen die hebben een woning Waarom bekoopers. je gaat niet uit je uh, zomaar verhuizen. Nee, nee maar met name in de duurdere segmenten heb je natuurlijk wel wat uh, tijd uh, om, om te verhuizen kijk voor starters geldt dat natuurlijk niet die hebben een, een nieuwe baan of die Gaan ergens wel en die moeten wat vinden. Maar voor mensen die doorstromen. Nou, er is vaak niet ja of je gaat schrijven en dergelijke, maar er is niet vaak heel veel noodzaak. dus je kunt ook maar wat anders zeggen. Als je gaat winkelen en je koopt ja. een paar schoenen, die heb je ook niet nodig, maar die koop je gewoon, dus ja. dat, dat je gaat niet voor je lol verhuizen. Dat is altijd wel een reden waarom nee, je natuurlijk gaat is er een reden, maar je bent dan niet mensen zijn dan niet zo snel bereid om om, om, om, te, om te zakken. En je kunt ook overwegen van, nou, ik wacht nog een paar jaar totdat die markt zich weer, weer herstelt en dan kan ik wel die prijs Gaat varen. Die markt zich herstellen, nou, die gaat zich ongetwijfeld herstellen. We zien dat er in maar is dat op gebaseerd, we is nou, dus met name op de huishoudensontwikkeling. we zien dat er een toenemende schaarste ontstaat. Er komen per jaar in Nederland zo'n... Uh, ja, zo'n 50.000, 60 60.000 huishoudens bij. En de productie zeker in de Randstad... is lang niet voldoende om al die huishoudens te huisvesten. Dus er gaat op termijn gewoon weer druk op worden. Ja, maar die huishoudens, worden. die zijn onbetaalbaar. Nou ja... ja. Waarom zouden er meer huishoudens bij moeten komen? Nou, die komen er gewoon demografisch bij. Hè? Dat is niet iets wat we uh, beleidsmatig organiseren, maar dat is gewoon de demografie. Dus er komen gewoon huishoudens bij. En denk ook alleen dat aan immigratie. Dat is een de denk ik dan. Die is er ook. Ja. En als er huishoudens bij zouden komen, krijg je dat door scheiding? Nou, nee, nee, ook, ook en, meer, nog... en meer alleenstaanden natuurlijk. Ja. Ja, en Inmiddelde die kunnen ook gezien. geen 250.000 euro in een eentje opbrengen. Nee, dus, sprij... dus bouwen we nog steeds maar grotere huizen en duurdere nou, huizen. Ja, dus. dat, je ziet dat er in de productie steeds meer goedkoper huizen gebouwd worden, ook kleinere huizen. Maar die productie valt ook zwaar terug. Hè. Dat is, niet alleen de verkopen vallen terug. Maar ook de nieuwbouwproductie valt valt zwaar terug. Dus ja, dat, dat is een. Ik heb uh, een mailtje. Van Jan Bakker, die zegt gewoon in laten storten. De mens wil niet horen. Al jaren wordt om de hete brei heen gestapt. Als men er dan met gezond verstand weigert iets aan te doen, doet de natuur zijn werk en wordt de luchtballon vanzelf doorgeprikt. De huizenprijzen dalen, er is geen weg terug. Meneer Elvers die zegt, de staat is door middel van hypotheekrenteaftrek mede verantwoordelijk voor de hoge koopprijzen. Dat is weer gunstig voor de verhuisboete die de staat opstrijkt waar geen wederdienst tegenover staat. De staat zal dit willen handhaven vanwege de verkregen inkomsten. Belasting is gelegaliseerde diefstal. Kijk eens aan. Wat meningen allemaal. En een uh, tweet van Raymond Birhitu. Bedrijven en mensen zijn heel rijk geworden van de te dure huizenmarkt. Kopers weigen met verlies te verkopen. Er is een padstelling. Dat lijkt me natuurlijk logisch, meneer Van Noort, dat kopers met verlies weigeren te verkopen. Ja, en dat, dat zie je niet in het segment waar we het eigenlijk nu over gehad hebben. Maar je ziet het met name in, in, in het segment... waar de, de jongeren bijvoorbeeld appartementen hebben gekocht de laatste uh, drie, vier jaar. Uh, de huisprijzen zijn sinds 2000 nog met 50, 60 procent gestegen tot 2008. En daarna gedaald. Oh ja. En je merkt nu dat we ongeveer op het prijsbeeld 2006 uh, handelen. Dus als je in 2006 hebt gekocht, maak je geen winst. Correct. En heb je in 2007 of verder gekocht, maak je verlies. En dat betekent dat alle jongeren hier in Soetermeer. die een appartementje hebben gekocht. die door willen naar een eengezinswoning. Uh, in de regel nog wel eens de kosten koper. Uh, niet kunnen, uh, uh, zeg maar, daaruit kunnen halen. of zelfs erger. En dat betekent dat die woningmarkt op die manier ook stagneert. Nou ja, je moet dus gewoon je verlies, mee, je moet je verlies nemen. en meefinancieren. Dat kan dus niet meer. Oh, uh, dat die, kan niet meer. Dat die, is het hele probleem. Die regelgeving is ook uh, zwaar aangepast. Wat Betekent... kun je tegenwoordig lenen? Je kunt lenen ongeveer 4,5 keer het, uh, het bruto inkomen. Uh, en uh, op basis van de waarde van de woning ongeveer 106 procent van de, van, de uh, van de woning. Ik heb een beller aan de telefoon, meneer De Kruijf. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik begrijp dat u net een Ik woning wel. verkocht heeft. Uh, ja, met hangen en burger. Met hangen uh, en burger, het traject... vertel. <laughs> nou, het hele traject heeft toch uh, denk ik een, een vier maanden geduurd. Uh, ik heb een helft van een uh, woonboerderij uh, te koop moeten zetten wegens een scheiding. En de vraagprijs was in het begin 480.000 euro. Ben ik ben gezakt naar 449,5. Uh, en uiteindelijk is hij nu verkocht voor 360. Waardoor ik dus ook uh, 30.000 in de min zit. En uh, mag ik vragen waarom u daarmee akkoord bent gegaan met die 30.000 in de min? Uh, nou goed, ik heb hem dus anderhalf jaar uh, ook uh, betaald. Terwijl mijn ex er nog in woont. En, en ja, stond hij ook anderhalf jaar duw. te koop? Uh, ja. En dan twee kijkers gehad. En ik hoorde een vorige spreker ja. dat hij tien kijkers had gehad. Uh, ik heb er maar twee gehad. En wat deze dus uiteindelijk uh, ja, de koop. Ja, ik ik moest er afstand van doen, uh, ja. omdat de kosten te hoog werden. Eh, maar eh, ook om over die vorige spreken, dat hij zegt van ja, die, die huizen, daar moet een afschrijving op zitten. Maar ik heb hem in 2007 ook eh, behoorlijk verbouwd. Dus ja, dan schroef je de waarde toch ook weer op. Eh, dus een hele afschrijving van een, van een woning, dat is ja. dan niet correct. Eh, maar ja, het blijkt dus wel dat, dat de huismarkt zodanig onder druk staat, eh, dat ook eh, in eerste instantie de maken zijn, ja, 480.000 euro, ja... Dat kun je wel van de hand doen. Maar mag ik dan even heel bot zijn? Heeft u zichzelf niet heel rijk gerekend met die 4,80? Het huis was blijkbaar maar 3,60 waard. Is misschien ook nee, een foutje want, van de makelaar. Toen, ja, want uh, begint dan om te koop zetten was het een hele realistische prijs. Zij de uh, en ik, jacht, zei de makelaar. Uh, nou, dat zijn natuurlijk ook dieven. Nou, ben ik niet helemaal mee eens. Uh, dat, uh, in sommige gevallen misschien wel. Maar uh, nee, ik denk toch dat het mijn, uh, mijn makelaar daarin wel uh, reëel is geweest. Uh, ook gezien uh, het aanbod van de woning wat in mijn regio te koop stond. Ik wil nog wel even een opmerking maken. Ja. Ik voel me wel aangesproken op dit moment. Nou, uh, hij ziet er niet uit als een Divorluisteraar, hij ziet er keurig uit. Ja. Gewoon, hij kwam zo op de golfbaan. Dat is prima. Ja. Nee, even voor de duidelijkheid. We zijn allemaal gebaat bij het, uh, het verkopen van woningen. En um, ja. um, het is niet meer zo tegenwoordig dat uh, op het moment dat we geen transacties hebben, dat we uh, fluitend uh, door het land heen gaan. Belangrijk is dat de woningmarkt doorgaat. En um, um, voor elke verkoop hebben we weer een koper. Uh, enzovoort, enzovoort. En op het moment dat het stagneert, uh, onze beroepsgroep is inmiddels al voor een derde uitgedund. Dat was misschien ook nodig? Vast, absoluut. Maar op dit moment zijn we zijn natuurlijk vol met onze cliënten bezig... om te zorgen dat het beter gaat. Ik wil daar ook nog wel een nuance op maken. Ik denk dat het verdwijnen van twee derde van de overdragsbelasting... van 6 naar 2 procent... dat dat een impuls heeft gegeven de afgelopen periode. Zeker ook in Zoetermeer. En dat je die cijfers pas gaat terugzien, denk ik, over drie maanden. De cijfers van het CBS die we nu hebben gezien... van die min 2,3 zijn de transacties geweest van drie maanden geleden... Dus over drie ja. maanden zien we de transacties van, van deze maand. En ja. dat is wat mij betreft bemoedigend. En ik denk dat uh, 80% van de, de transacties die we doen... onder Nationaal Hypotheekgarantieniveau is. Dus in het geval van, uh, uh, van, de, van de woning uh, die we nu hebben... Uh, gaan we ook de, de prijs verlagen onder NAG-niveau. Ja. Waardoor wij denken dat uh, uh, de woningen best uh, wat, wat sneller verkocht kunnen gaan worden. Dank je wel. Dank u wel, meneer De Kruijf. Peter Boelhouwer... Sorry, ik moet even verder. Peter Boelhouwer... Um, gaat die belemmering op die huizenmarkt... Gaat dat ooit nog eens een keer, uh, opgelost worden? Nou... Ik bedoel, een, een, een totale hervorming van, de, van ja. de woningmarkt. Nou ja, daar zitten we natuurlijk allemaal op te wachten. We hebben eigenlijk al voor de crisis, hè, de woningmarkt is die begonnen in het derde kwartaal van 2008. Er is een hele serie rapporten verschenen van de CER, van de Vroomraad, van de IMF. Van de, van, je kan niet gek. Oezo, je kan het niet bedenken. Die hebben allemaal geadviseerd. Papier is geduld. Nee, maar die hebben allemaal geadviseerd, eens, eens, eens duidelijk aan de overheid: gaat die op termijn die woningmarkt hervormen? En de politiek is gewoon niet. Het, het, het, het kern van die hervorming is dat je meer keuzevrijheid gaat geven aan, aan bewoners, dat je minder gaat subsidiëren en dat je de subsidies gaat inzetten daar waar ze nodig zijn. Wacht even, wacht even. Bijvoorbeeld bij de starters. Als ik een, huis koop, als ik een ja. huis koop, word ik niet gesubsidieerd, hoor. Er wordt ze dus zwaar gesubsidieerd via de hypotheekrenteaftrek. bijvoorbeeld. Oh ja, Maar laten we daar eens van afstappen. Nou ja, dan, dan wordt je dus word, oké, okay, als je daarvan wil afstappen, dan, dan is het prima. Maar er wordt, maar ja, er, wordt twintig, er wordt 20 tot 25 mij. miljard per jaar gaat er om in de woningmarkt. Maar is dat, is dat niet heel dom? Is het niet heel? Mijn fiscalist set tegen mij: als jij de hypotheekrente aftrek nodig hebt om een huis te kopen ja. dan is het huis te duur. Ja, nee, dat klopt ook. En je ziet ook met omringende landen dat onze woningprijzen zo'n derde hoger liggen. Dus dat, dat, dat moet je van af. He, dus, dus er liggen hervormingsvoorstellen, ook in de huursector... om daar meer marktwerking te organiseren. Alleen, ja, dat is oorverdovend stil in de politiek. Waarom is dat zo? Ja, men durft toch niet die discussie aan, blijkbaar. Ook, ook electoraal gezien niet. Het tweede wat speelt is nu, en daar kun je ook de politiek op aanspreken... is dat de... De voorwaarden waaronder je kunt kopen, met name in de crisis, die worden aangescherpt. Onder het mom van wij beschermen de consument. Hè, en dat gaat per 1 januari weer gebeuren. Zie je dat consumenten, ha, potentiële huizenkopers steeds minder kunnen gaan lenen. Nou, dat dat, betekent dat ze die erg. Nou ja, dat betekent dat men die prijzen niet kan betalen. Dat en, ook dat, en, veel lenen. En, en, en dat? En nou, dat valt wel mee. En dat er stagnatie is. Zes keer je salaris. Nou ja, dat is wel heel lang geleden hoor. Dat, sinds 2008 is die 4,5 keer al. Dat is een hele redelijke norm, denk ik. Maar goed. Dat wordt keer op keer aangescherpt. De nationale hypotheekgarantie wordt weer verlaagd, vermoedelijk. Dus dat zijn allemaal impulsen ja, die de woningmarkt gewoon geen goed doen. Die overgangsbelastingverlaging is natuurlijk prachtig. Maar dat kost heel veel geld, 1,2 miljard. En daarvan kun je ook afvragen... Was dat niet veel verstandiger geweest om dat specifiek te gaan inzetten voor die groepen die het lastig hebben om, om, om die woningmarkt te, te betreden? Dus denk maar bijvoorbeeld aan starters. Heeft baat bij. Bovendien, Ja, maar goed, iemand met een inkomen van meer dan een miljoen, die ja, heeft maar dat daar een realistische doelstelling worden. Nee, maar dat, dat, functie, dat helpt dus niet de woningmarkt te verbeteren. Als je aan de onderkant die stimulansen geeft, waardoor mensen aan de onderkant kunnen gaan kopen, dan gaat die hele markt gaat weer functioneren. Is het en, niet gewoon zo dat iedereen die een huis heeft gekocht vijf jaar geleden of... Nou, 10 jaar geleden, 30 jaar geleden, die rekent zich het zijn altijd ook oh, mannen nee, die zich maar ja, op nou, ja dat, dat weet ik niet, maar dat, dat ze wat van Oort terecht aangeeft. Mensen die de laatste 10 jaar verkocht hebben, die gekocht hebben, die hebben echt een probleem. Met name mensen die appartementen hebben, starters, ja, die, die moeten nu echt met verlies gaan gaan verkopen. Dus ja, die mensen hebben echt een probleem. Mensen die inderdaad, dat, dat heb ik al aangegeven, die groep. Die, die, die, die, die tot de doorstroming gerekend kan worden... Ja, die hoeft niet per se te verhuizen. Die, die kan vaak wel wachten. Ik ga even naar een beller. Ik heb André aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hallo. André, vertel, wat, wat is jouw probleem met, met op de huizenmarkt? Nou, um, ik ben zeg maar een stad, om het zo maar eens te noemen. Ja, uh, en in welke stad uh, zoek je? Uh, sorry? Waar zoek je een woning? In Zeeland. In Zeeland, ja. Nou, genoeg woningen. Daar ligt het niet aan. En uh, daarnaast, wij, wij huren nu, we hebben een heel leuk huurhuis. En wat betaal je en daarvoor? ik dacht even, uh, ja, best wel voor, ja, ja, als je ja, uit de stad komt niet, maar uh, 530 euro per maand. Ja, dus en een, hoe groot is die woning? Ja, drie verdiepingen, uh, zonder vaste trappen enzovoort. Goed, heel, en nou wil je tijd. kopen? Enzovoort. Nou, dat is het mooie. Hè? Uh, uh, deze regering, dat, daar heb ik u spreek van over gehoord, die zijn uh, gaan regeren. en hebben het regeerakkoord opgenomen dat iedereen zijn huurhuis mag kopen. Ja. En wat kost je maar huurhuis? Nou ja, daar gebeurt dus niks mee. Ik, ik heb daar uh, al kamervragen per mail heb ik het gevraagd. Ja, jou... Ik heb netjes antwoord gekregen. Begrijp, en dat ik... Dat dat wordt... Begrijp ik gewoon dat jouw huurwoning niet te koop staat? Nee, niet te koop, want uh, dat, dat, uh, dat, uh, die regels zijn we nog niet. Okay. Uh, dus ze we zijn wel gaan regeren met, dat, met het akkoord dat dat gaat gebeuren... En dat zou veel oplossen. Er zouden heel veel mensen zouden best wel een huis kunnen kopen. Want als ik nu in de huidige markt een huis wil gaan kopen... ik heb een modaal plus inkomen, vind ik yeah. zo. Wat uh, kun je lenen? Opeens, heb je dat al uitgezocht? Opeens, opeens ja. Maar u spreker zegt 4,5 maal het. Maar dat is ja. al lang niet meer. Je mag blij zijn als je ongeveer 3,5 krijgt. Ja. En uh, de huizen natuurlijk, hè, wat, wat, wat ik ook voor mezelf denk... veel babywoens gaan een verkopen... Nou ja, die vragen de hoofdprijs. Daar is de euro nog overheen gekomen. Hey, dus dat, en werkt heeft... je vriendin ook? Doe je, doe je het op één salaris of doe je het op twee salarissen? Uh, twee salarissen. Vriendin werkt part We hebben een kindje. Dus ja, dus, uh, we willen geen sleutelkindje, zullen we zo zeggen. Ja. ja, maar goed, we zouden best graag willen kopen. Alleen het, het, is, het, is, het is onmogelijk. En uh, in, in 2009, 2008, toen hebben we ook al zitten kijken. En toen hebben we gelukkig besloten, zeg ik, om niet te kopen. Want dan zouden we tot op ons trek. Dank je wel, André. Dank je, wel, André. Okay. Peter Boerhouwer, je wilde reageren. Ja, heel kort. Heel kort. Ik bedoel, het is natuurlijk heel leuk dat de regering aangeeft... dat of verhuurders verplicht hun, hun eigendom moet, uh, moeten verkopen. Maar zo werkt het in Nederland niet. En bovendien, als zouden ze het doen... dan zullen ze toch minimaal de marktprijs gaan vragen. Waarom zouden ze daar forse korting op gaan verstrekken? Dus dit voorstel is ook weer een ja, irreëel voorstel van de regering natuurlijk. Ik heb hier een, uh, nog een tweet. De huizenprijzen zijn gebaseerd op de volzwaard, niet, niet de huiseigenaar, maar de gemeente houdt de prijzen hoog. En nog een vraag, waarom kost het bouwen van een standaardhuis in Duitsland gemiddeld 40% minder dan in Nederland? En het vermoedelijke antwoord is vanwege de hypotheekaftrek. En de waardestijging mag gelijk zijn aan de inflatie zolang de bevolking groeit en nieuwbouw achterblijft, zegt Curved Water. Niet bij bevolkingskrimp. Ik heb een laatste vraag aan makelaar Marco van Noord. Mijn collega Rien hier, die uh, wil een huis kopen in Amsterdam. Ja. En hij krijgt ook maar 3,5 keer zijn salaris. Wat moet hij doen? Ja. Nou, dan Bachten. moet je even langskomen bij de hypotheekshop bij ons. Ja. Dat is denk ik de allereerste stap. En dat is hier ongeveer anderhalf kilometer vandaan met die bus. Dus dat, dat kunnen we zo even organiseren. En heel simpel, de nationale hypotheekgarantie heeft een, een bepaalde woonquote. En als je een vast inkomen hebt, en ik ga ervan uit dat jullie... Bij deze mooie omroep, uh, wellicht ook vaste contracten. Uh, dat is een gesprekken. ander probleem. We gaan, nou, we gaan uh, straks bij u langskomen, vrees ik. Maar ik weet niet of het uitkomt. Ik moet het afronden hierbij. Ik kan niet eens iedereen bedanken. Maar algemeen, waanzinnig bedankt dat jullie hier waren. Ik vond het een leuk gesprek. Na het nieuws hebben we Deborah Blackmores met de gids. Een fijne woensdag. Morgen zijn we er weer. En René Vroger heeft het laatste woord. ik net iets